met het... Jongeren die door coma zuipen in het ziekenhuis belanden, zouden zelf de rekening van hun behandeling betalen. Dat zegt bestuursvoorzitter Kingma van het Medisch spectrum Twente in Enschede in het dagblad van het Noorden. Hij noemt het absurd dat de gemeenschap opdraait voor de ziekenhuiskosten bij coma -zuipen. Het aantal coma stijgt al jaren. Het Sociaal en Cultureel Planbureau is kritisch over het kabinetsplan om te bezuinigen op de zorg voor verstandig gehandicapten. Mensen met een IQ onder de 85 kunnen nu nog aanspraak maken op de AWBZ, maar het kabinet wil die grens verlagen naar een IQ van 70. Het SCP zegt dat 33.000 mensen door die maatregel worden getroffen. En bovendien is een IQ-meting niet stabiel. En daarom moet je ook kijken naar de behoefte aan zorg, vindt het SCP luchtvaartmaatschappij Air France KLM heeft vorig jaar een verlies geleden van 809 miljoen euro en in 2010 werd nog 289 miljoen winst geboekt. De directie noemt hoge brandstofprijzen als belangrijke oorzaak en ook kampt het bedrijf met felle concurrentie uit het Midden-Oosten en het Verre-Oosten waar zwaar wordt geïnvesteerd in nieuwe toestellen en luchthavens. De aarde krijgt vandaag mogelijk te maken met een van de grootste zonnestormen in jaren. Volgens deskundigen is de storm sterk genoeg om elektriciteitsnetwerken en satellietverbindingen te verstoren. Het zou de zwaarste zonnestorm in vijf jaar tijd zijn. Het effect van de zonnestorm zal op de polen het sterkst zijn. De verwachting is dat de storm tot en met morgen aanhoudt. Op het wereldkampioenschap kaasmaken in Amerika heeft een Nederlandse inzending de eerste prijs gewonnen. Een kaas uit Wolvenga van Piet Nederhoed viel het meest in de smaak bij de jury en het publiek in Madison in de staat Wisconsin. De maker was er zelf niet bij om de prijs in ontvangst te nemen. Hij werd midden in de nacht vanuit Amerika gebeld met het nieuws door een Nederlands jurylid. En dan het weer. Eerst veel zon, in de loop van de dag wat stapelwolken en dan neemt ook de kans op een bui toe. Het wordt vanmiddag een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 95 kilometer file. Ik noem de files in de randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij de Alfred Bunschgoten 5 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwaderrijndijk 8. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 3. A9 alkmaar Amstelveen voor het knooppunt Raasdorp 6 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Spiederecht West 3 kilometer. En richting Rotterdam ook 3 kilometer. 3 kilometer, dat is een aanrijding. De rechterrijshok is dicht. A16 Breda richting Rotterdam, verknopen de Bregseplein 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Maasluis en Schiedam 6 kilometer. De reishoek is dicht, daar staat een vrachtwagen met een kapotte brandstoftank. A28 Zwolle Utrecht bij Leuze 5 kilometer. En op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam is de Heinoortunnel nog dicht voor zwaar vrachtverkeer. Dat kan omrijden via de Moerdijkbrug.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 En goedemorgen Zandvoort bij goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. Nou, is... Goedemorgen Don, hoe gaat het? Goedemorgen Richard. Het, uh, het gaat prima, het is, uh, het is weer wat zonder weer, jammer. Ja, Gisteren zonder. was het zo Goed. lekker zonnig. Misschien al uh, tijd om nog even een uur in je bed te liggen als je er toch uh, nog in ligt en uh, oh. laat uh, bent gaan stappen. Ja, neem een beschuitje, kopje thee en luister naar Goedemorgen Zandvoort. Ja, precies. Nou, ik zou zeggen degenen die dat doen, welkom, fijn dat u uh, op ons afgestemd heeft. In Hotel Hoogland zitten we. Kom lekker uh, naar Hotel Hoogland als u een kopje koffie een kopje of een kop, kopje, kopje, kopje, kopje, kopje thee wil. Nou, wat hebben we vandaag? We hebben dus van Roy Haldeman als techniek en regie. en regie en de redactie door Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen, bekende, bekende team. En de koffie wordt ook geschonken door Yvonne Roosendaal. Met gulle hand. Met gulle hand. En wat gaan we doen uh, vandaag, Don? Ja, we hebben het programma weer helemaal vol. Aangeschoven ondertussen al met een kopje koffie is uh, Robby Brouwer. Ja. Heel bekend, een kind van Laurel en Arnie, zou je bijna kunnen zeggen. <laughs> uh, maar Robby heeft ook zijn, uh, straks zijn eigen radioprogramma, het uh, Lunch Radio. En daar gaan we over praten met Robby, wat dat nou inhoudt en uh, wat hij denkt te gaan doen in die uh, uitzending. En dan vijf voor half elf komt Robert Wessner uh, en die gaat het hebben over jongeren met een missie. Ja, wat die missie is, ik heb al even op de site gekeken, dus hmm. daar kunnen we hem straks wel flink over uitmelken. Als dat afgelopen is, is ondertussen dan aangeschoven Michel van Andel en die gaat praten over zijn strand in 19, wat er allemaal speelt eromheen, uh, hoe hij het seizoen gaat zien, uh, wat zijn verwachtingen zijn, en die zullen wel hooggespannen zijn voor dit jaar neem ik aan. Mooie zomer, fijn jaar, maar we gaan het horen van. ja. En dan gaan we natuurlijk naar het nieuws. En dan om ongeveer tien over elf komt Hans Drommel. En hij is lid van de VVD-fractie. En hij komt praten over de... Samenwerking tussen het uh, Zandvoortsmuseum en de culturele verenigingen in Zandvoort. En een beetje ook over de toekomst van het museum, want die staat nog steeds uh, ja. ter sprake. Ja. Hij kan me herinneren dat we een half jaar geleden wethouder hadden die begon te vertellen wat het allemaal kostte en dat ja. het toch inderdaad ja. Ja. wel even geld is. Ja, ja. ja je kunt je afvragen of in uh, tijden van schaarste, of je deze luxe kunt ja. uh, veroorloven en of we dat willen met z'n allen als antwoord. Ja. Ja. Goed, als hij geweest is, uh, verschijnt Kari in Snoep, en die gaat uh, vertellen over de Internationale Vrouwendag, zometeen, min uh, nee, 8 maart, maar dat horen we zo nog wel. Uh, we willen toch wel eens van de weten, uh, Internationale Vrouwendag, uh, emancipatie en dergelijke zijn in Nederland al niet, al die dingen al in feite uh, behaald. Ik denk dat ik, ik weet wat ze gaat zeggen, nee. Nou, dan gaan we dat van haar horen. <laughs> En dan, hoewel ik het niet ken, maar dat is meestal wat vrouwen zeggen. Ja. Hè? Ze worden, vinden bijvoorbeeld dat ze achtergesteld worden bij betalingen, ja, ja. Nou, om maar eens wat te noemen. En dan als uh, laatste, dan komt uh, wethouder Sandbergen, Dan gaan we toch nog even de politiek in. Ja. En die uh, is van milieuzaken. Uh, en die komt zijn vriend voorstellen, Koos de Fouwensmoe. Ja, nou ja, laten we hem niet, uh, niet horen. En dat is een, uh, iets met de kinderen. Oké, okay, dan nou, ja. gaan we naar de muziek. Ja, we gaan naar de muziek. Bozenberg Trio, I'll See You In My Dreams. Thank <laughs> you. Zie je in my dreams. Uh, Als jongetje had hij al van uh, een eigen radioprogramma gedroomd. Uh, is dat zo? Ja, zeker. zeker. <laughs> <laughs> nou, je hebt het. Vertel er eens over. Nou, laten we je eens even voorstellen, Robbie Brouwer. Uh, ja. ja. Stel je even heel uh, nou, ik ben, voor ik je je niet kent. Ik uh, ben Robbie Brouwer. Ik uh, woon gewoon in Zandvoort in de Alderstraat. Mijn vader kende de meeste mensen wel, Ron Brouwer, van Lauw en Arie. Wie is eigenaar van? Ja, ik inmiddels ook. Dus uh, druk, druk, druk. Je werkt er ook waarschijnlijk? Ja, ja. ja. ik ben mede-eigenaar. dus. Uh, oké, okay. nou bekend uh, etablissement in uh, Zandvoort. Nou, eten, eten niet meer, drinken alleen tegenwoordig. Uh -huh. Dus uh, dat is wel een beetje het bekende uh, over mij. Ja, ja. oké. Okay. Nou, Halterstraat is ook actueel, hè? Die, gaat, uh, die gaat dicht uh, op de zondag. Dus dat is het, uh, het voorstel. Is heel leuk. Uh, ja. Even terzijde, wat vind je ervan, van het voorstel als bewoner? Nou, ik uh, ben het wel allemaal gewend zo, in de Altestraat, ik heb nergens last van. En ik, mij uh, lijkt het alleen maar positief, ook voor de horeca en voor de winkeliers. Ja. Alleen, uh, ik denk dat de tijden, geloof ik, alleen nog uh, in aanspraak waren. Uh... Ja, er is nog geen besluit over genomen. Nee. Nee. Nee. Ja. En, en bij bijzondere gelegenheden gaat die Halterstraat ook ja. dicht. Ja. Ik ben daar heel positief over en ik uh, hoop dat het doorgezet wordt. Ja. Dat is mooi. Ja, de Halterstraat zal vaak ook de finish zijn van evenementen: hè. Zandvoort 30 kilometer wandelen. En ja. op die moment gaat hij dan ook dicht. Ja. Ja. Ja. Nou, het is ook een beetje het bruisende stukje van de Zandvoort, vind ik, in het centrum. Mm -hmm. Want uh, ja ook qua kroegen en zo en, uh, maar qua winkels moet je toch echt naar de kerkstraat ja dat mooi kom je ze gaan eerst winkelen haast jullie wat uh, en wat, wat uh, nuttige ja. ja ik denk dat een aantal collega's in de Altenstraat niet helemaal van je met je eens zijn maar oké okay. nou ja ik vind <laughs> het wel heel bruisend altijd ja, en dat is waar, Zee, ja. het is wel even een van de bruisestraat van zandvoort denk ik ja, ja. hey je bent uh, de cfm uh, jesse jockey ja, En uh, nou, je bent ook gewoon collega van, uh, van ons Zeker, zeker Dat is, uh, is leuk uh, je, bent, uh, ja, je bent ervaren, want je had het programma Knockout uh, FM ja, op, de, op de maandag, op de maandag. Ja. En uh, nou, ja, je bent uh, eind van de zomer gestopt ik denk nou, is goed, Nu piept het vreselijk, ik <laughs> weet niet wat de reden van is uh, Maar je gaat uh, nu opnieuw uh, een ander programma doen en ja. Dat Ik hoop, nou, ik, ik hoor nu vreselijk gepiep. Um, en dat is op de woensdag om 12 uur tot 2 uur ja uh, en ja. je begint aankomende uh, woensdag 7 maart 7 maart ja om 12 uur uh, ja zie je van lunch het, het zegt al wat hè. het gaat over uh, op wat lunchprogramma ja we gaan uh, voor werkend zandvoort Die mensen beginnen om 12 uur meestal met een broodje en zo en uh, dan beginnen we gelijk ook om 10 over 12 met broodje van de week en dan gaan we verschillende lunchablissementen gaan we bellen eentje per week van uh, wat hun broodje van de week is een leuke tip voor de mensen oké okay, dus om, om daarmee te de, beginnen de, noem maar wat de sila's en, en dat soort zaken ga je afbellen ja we gaan deze om, week beginnen met de kaashoek de kaas gaat in heerlijk hebben die ook broodjes ja, oh. ja. Nou, nou, nou, daar staan ze wat. bekend om uh, oké okay. dus ja. uh, die gaan lekker broodje van de week uh, voor ons uh, neerschotelen en dus, de, uh, wacht even mogen jullie dit dan ook proeven uh, ik zou dat er even voor mij uh, regelen. <laughs> dat ze eerst eens even het broodje komen brengen. <laughs> ja, dat is wel een hele goede. Moet, moet ik er even in gooien? Ja. Ja. Ja. ja. krijg je ook makkelijker de technicus. <laughs> ja. hey, en, en Verder, buiten het broodje van de week. Wat, uh, wat ga je verder doen? Ah, we gaan uh, al het nieuws van, uh, van in en uit het dorp gaan we een beetje vertellen. En zo voor de mensen tijdens het eten van het broodje. En uh, uh, ah. hoe heet het? Uh, ja, lekker uh, de dag doornemen, een beetje de week en uh, mensen vermaken ja. op een uh, unieke en gezellige manier. Ja, uh, ha hanteren jullie ook een beetje een agenda van, van evenementen? Sowieso, ja. We gaan alles doornemen wat er door te nemen valt binnen en uh, rondom het dorp. Ja. Ja, want dat is eigenlijk één moment in de week dat het, in ieder geval wat CFM betreft, gebeurt. Dat is zaterdags. Bij ons morgen hebben we de agenda en smiddags wordt daar nog eens over gepraat uh, in het programma tussen 2 en 5. Ja. Maar jullie pikken de week op. Uh... Ja, we beginnen mooi midden in de week. Mooi ruim van tevoren van het weekend dat je mooi kan inplannen voor je weekend wat je kan doen als er ja. een evenement is. Ja, ja. Nou, dat werkt wel. Wij kunnen dan nog eventjes een reminder geven. Denk erom mensen. Vandaag of morgen start dit en dat vergeet het niet. Ga ja. er naartoe. Ja, precies. Want wij hebben bijvoorbeeld ook veel agendapunten voor volgende week. Ja. op vrijdag. En dan is het leuk om uh, dat daar nog, uh, nog te noemen. Ja. Uh, is het een uh, programma zoals Goedemorgen Zandvoort waarbij vooral veel informatie geeft? Of is de muziek het uh, belangrijkste onderdeel? Nou, het is een beetje gecombineerd. We willen veel leuke, ook vernieuwende, maar ook leuke klassiekers. En uh, lekker om je broodje te eten gezellig om weer in de sferen voor de rest van de dag door te komen. Hebben jullie een bepaald publiek waarop je mikt qua... ja, ja, mensen, ja. mensen die een broodje eten? Ja. ja, ja. ja. Werk het, ja dat zijn de meeste. Werkend zandvoort. De Werk mensen zandvoort. die ja mensen die lekker tussen een broodje door lekker wat uh, willen luisteren en uh, informatie willen krijgen. In thuis zitten of in de kantine. Thuis, in de kantine, overal. Ja. Ja. En dan, dus het maakt niet zoveel uit Het de leeftijd is. Nee, we, uh, we proberen alle 88, leeftijds. Uh, uh, uh, uh, ja, we gaan echt heel uh, heel breed. Ja. Dus ook qua muziekkeuze zit je ook van 10 tot uh, 80. Ja, daar zeg ja, willen we wel naartoe. Ja. Uh, Wie zijn we? Je hebt het uh, al ik, uh, ik ga het samen presenteren met Mike Boulet. Hmm. Hij is uh, op het moment even niet aanwezig, maar uh, hij moest er ook uh, heel laat uh, in, gisteravond. Ja. Ja. Dus, uh, ja. En techniek? Doe je zelf? Ja, we kennen het beide. Ja. En, uh, de ene keer draait hij, de andere keer draai ik. Worden, uh, we zijn altijd heel gezamenlijk daarin. Uh, Mike ja. is ook technicus. Of ja, ja. Of kent de apparatuur in de we studio. Kennen, we kennen beide alles ja, wat ja, we van nodig van jou weet hebben. ik het. Ja. Ja. Oké, okay. dus jullie doen het bijna. Gaan jullie ook gasten uitnodigen bij speciale gebeurtenissen? Als er wat speciaals is, proberen we sowieso de mensen in de studio te krijgen. En een heel erg, hoe zal ik zeggen, woonkamergevoel in de studio te creëren. Hm. Gewoon heel erg ja, openlijk, warm en gezellig. Ja, ja. Maar echt gasten, dus van buiten die ja, jullie ja. interviewen over een bepaalde gebied. Daar willen we wel naartoe werken. Ja, we beginnen eerst rustig aan. En uh, uiteindelijk naar iets heel... Uh, het liefst willen we gewoon zoveel mogelijk naar buiten toe. En Nou hebben wij een, uh, een nou, behoorlijk professionele redactie hè, bij Goedemorgen Zandvoort. Ja. bestaat nu uit twee, uh, twee dames. Hebben jullie ook iets van een uh, redactie daarachter zitten of doen jullie dat zelf? We doen het zelf. Okay. We, we zijn nog wel op zoek naar mensen die ons willen helpen en zo. Maar tot nu toe doen we het allemaal zelf. En we ja, proberen zoveel mogelijk op te pikken overal. Dus, uh. Nou We gaan een uh, centrale redactie uh, oprichten. Dus ja. Dat is mede voor Groenlinks Zandvoort uh, en Zandvoort op zaterdag. Maar dat kan natuurlijk ook voor uh, Zandvoort luncht, hè? Dan, uh... Ja We zullen er ook uh, actief uh, een rol mee gaan spelen. De ja. centrale redactie. Ja, mooi. Uh, nou, nou wil... Uh, uh, onze programmeleider, die, die was hier vorige week of twee weken geleden en die wil graag naar de horizontale programmering. Ja. Is dit een aanzet tot uh, een lunchprogramma op elke dag? Ja, wij willen sowieso nu een opzetje geven met woensdag en we willen sowieso van maandag tot en met vrijdag het gaan uitbreiden. Alleen daar hebben we wel de mensen voor nodig natuurlijk. Dat is niet de bedoeling dat jij dat zelf gaat presenteren? Nou, daar heb ik geen tijd voor. Nee. Ik wil het wel heel graag, maar dat kan ik niet realiseren. Dus dat betekent dat elke dag waarschijnlijk een andere presentator komt. Dus op maandag bijvoorbeeld Z een vaste en een dinsdag een vaste. Het zou, ja, het zou wel het mooiste zijn natuurlijk. en uh, ja Af en toe ook iemand hetzelfde, weet je wel. Gewoon heel gezellig. Mm. Proberen het gewoon, uh, ja, allemaal zoveel mogelijk live te krijgen. Ja, ja. Ja, dat is een behoorlijke inspanning. En daar kan Richard van meepraten. Die is coördinator voor Goedemorgen Zandvoort. Voor ja. presentatie en techniek. Om die te plannen voor uh, blokken van en twee bar -dienst. Ja. En bar dienst. En, uh, nou ja, we hebben hoeveel presentatoren vast. Hebben we, vier uh, we hebben er nu vier, we zijn bezig nu bezig uh, om een vijfde zeg maar, in te laten... Ja, hoe zeg dat? En werken, werken, en, werken ja. Ja. en we hebben twee redactie uh, vijf bar mensen en drie te mensen techniek. Dus het is een behoorlijke club. Ja. ja. Dus dat is, en als jij dat dus elke dag wil gaan doen, dan heb je een behoorlijk uh, hoeveelheid mensen nodig. Ja. En goedemorgen de... Zandvoort is maar één keer per week. Ja, daarom. En daarom is die centrale redactie ook voor het lunchprogramma heel belangrijk. Want we willen dan, wil dan uh, wat mijn visie daarop is, dat je, dat je de centrale redactie in het midden, ja. En dan dat de, de programma's het er vanaf kunnen plukken als het ware. Een soort ja. van open pagina... Dat je dingen eruit kan halen. En uh, dagelijks ververs natuurlijk. Okay. Ja. Maar goed, je begint nu eerst één keer per week. En eens kijken ja. hoe dat marceert al. Uh, met de jaren komt het allemaal. We breiden het steeds verder uit. Proberen. Ja. Nou, we zullen meeluisteren. En als we er wat van vinden, dan zullen we het zeker laten horen. Ik Was wil super? het graag horen van jullie. Ja. Ja. En we wensen jullie natuurlijk alle succes toe. En uh, hopen ja. dat dit ja. een programma gaat worden waar uh, nou, heel veel mensen in Zandvoort naar luisteren. En op wachten elke dag. Dat ja. komt als, helemaal goed. Dat het zo'n succes wordt dat we elke dag zo'n programma hebben. Want dat is Ik nodig. hoop het ook. Okay. Nou, heel erg bedankt. Heel veel succes. Jullie ook. Fijne Oké, okay, Bedankt. Goed, dat was uh, Robbie. Wij gaan uh, straks naar uh, Robert uh, Westner uh, met over jongeren met de missie. Eerst even luisteren. Charles naar voren. Yesterday when I was young. Mm. Yesterday, when I was young The taste of life was sweet as rain Upon my tongue I teased that life as if it were a foolish game The way the evening breeze may tease a candle flame A thousand dreams I dream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 were waiting to be sung, so many were with pleasures lay in store, for me and so much pain, my dazzled eyes refused to see, I ran so fast that time, and youth at last ran out, I never stopped to think what life was all about, and Every conversation I can now recall Concerned itself with me, me and nothing else at all Yesterday the moon was blue And every crazy day brought something new to do I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow. To drift away And only I am left On stage to end the play There are so many songs in me That won't be sung I feel the bitter taste of tears Upon my tongue The time has come for me to pay For yesterday Young, young, young, young. Charles Neville, yesterday when I was young. Over de jeugd gaat het. Ja, en toevallig ja. hebben we hier iemand... Uh, we hadden net uh, Robbie Bauer, dat was een jongeren met een missie. En ja. nu gaan we het hebben over jongeren met een missie. Dus het is ja. wel grappig. We blijven een beetje in de, in de jeugd hangen. Ja, aangeschoven is uh, Robert Wester. En die gaat praten over jongeren met een missie. Ik heb even de site uh, bezocht. En het gaat hier allemaal over vrijwilligers. Dat was het eerste wat me opviel. Afgezien dat het een hele mooie site was. zullen we het straks nog even over hebben. Ja, behalve Robert, jij bent in het dienst. Oh ja, ik uh, werk daar en ik ga er uh, waarschijnlijk volgend jaar ook nog een keertje mee. Ja, maar jij bent ja, echt in dienst he, bij die Co? Ja. Uh, Kun je jezelf even voorstellen? Uh, ja, ik ben Robert Westen, ik ben 28 jaar. Um, ik ben vier jaar geleden voor het eerst met de organisatie weg geweest. Um, een half jaar naar India vrijwilligerswerk gedaan. En sinds ik terug ben heb ik dat altijd. Vrijwilligerswerk ook voor 30 gaan, um, Bij stands gestaan. Naar de radiostations interviews doen en zo. Mm -hmm. ja, is... We noemden het Vrijwilligersorganisatie. Ja. Uh, het leek wel een reisorganisatie toen ik op de site keek. <laughs> en dat is het ook een beetje. Is het ook zo. Maar ja. wat, is het, wat gaan die vrijwilligers doen? Goed, Je hebt jongeren die vrijwilligers zijn. Wat gaan die doen als die bij jullie zitten? Uh, we zijn een organisatie die probeert. Um, jongeren niet alleen vrijwilligerswerk te laten doen maar voornamelijk ook mee te leven in een nieuwe cultuur um, ik wou zeggen, je kan hier ook vrijwilliger ja. zijn en in het uh, huis in de duinen hier uh, helpen ja, het Inderdaad. gaat echt over buitenland um, Ja, we, we proberen wanneer jongeren daarheen gaan in een gastgezin te plaatsen waardoor ze heel veel van de cultuur meekrijgen heel veel kunnen leren daar en een ervaring opdoen die ze nooit meer zullen vergeten en altijd met zich mee zullen dragen en dan wanneer je terugkomt in Nederland dat ook Meeneemt. Blijft gebruiken in je dagelijks leven. Ja, mooi. Mooie gedachte. Ik wist helemaal niet dat dat bestond, jij, Don? Nee, daar zeg ik op die site: heb ik dat eens doorgelezen? Dat is eigenlijk heel leuk. Je gaat dus op reis. Dat wordt door de organisatie. Ja, vaak als je zelf geen maatje hebt, dan helpt de organisatie je aan een maatje, begreep ik. Nou ja, en dan ga je naar India, Zuid-Amerika. Waar ga je naartoe? Er zijn verschillende projecten in Latijns-Amerika, Afrika of um, Azië um, voornamelijk Afrika is heel erg um Heel erg populair bij jongeren. Ja. En ze gaan ook heel vaak naar hun middelbare school. Uh, omdat ze dan nog niet precies weten welke richting ze op willen of wat ze precies willen doen. Of voor, voor wat voor periode praten we dan? Um, tussen 2 en 24 maanden. Okay. Echt afhankelijk van um, hoe lang jongeren willen gaan. Ja. Uh, de organisatie betaalt reis- en verblijfkosten? Um, nee, um, alle kosten zijn wel gewoon voor de jongeren zelf. Um, het enige wat wij regelen is een voorbereidingstraject. En een na-traject Wanneer je terugkomt met dat je dan ook nog een begeleiding hebt. Heel veel organisaties, zoals ons, die um... Geef je een project. Hier kan je heen. Dit gaat allemaal kosten. Je betaalt bakken met geld en dan ga je daarheen. Maar met dare to go dan we bereiden je voor. Um, een hele voorbereidingstrijd zodat je ook met een cultuurshock om kan gaan. Maar voornamelijk ook met een cultuurshock wanneer je terugkomt. En dat is heel ja. belangrijk. Want heel veel ja. jongeren die komen terug, die weten niet meer wat ze van heel lang moeten denken. Alles is op tijd, gehaast. Uh, carrière. Uh. Maar je, je, je komt net terug uit een land bijvoorbeeld waar mensen heel veel met elkaar bezig zijn. Ja. En dan kom je hier en Thank <laughs> you, je mist waar je net zes maanden geleden geweest bent en je weet er niet hoe je daarmee om moet gaan. Ik zou je vertellen: ik uh, ben ooit eens drie maanden in Santiago komen gelopen. En toen kreeg ik al een enorme cultuurshock waar ik maanden mee bezig was om weer uh, gewoon in het normale leven te werken. En ik ja. kan me voorstellen als je dan naar Afrika gaat, dat het nog, en zeker als je zes maanden weg gaat, ja. dat het nog ja. veel sterker is. Ja. Ja. Dus ik vind het heel goed, die naast hoor. Nou, is het ook, ik denk dat dat heb ik het meeste mee aan gehad toen ik terugkwam. Want ik wou ook mijn verhaal constant delen, wat ik heb meegemaakt, wat ik heb gezien. Maar mijn met mijn vrienden, na tien keer dat ik hun verteld heb, hebben ze gezegd: We hebben het nu al gezien. Maar de organisatie die brengt ook andere jongeren bij elkaar. Dus elke maand hebben we een terugkomborrel, zoals we dat noemen, waarin jongeren die voor langere tijd weg zijn geweest, met elkaar samen komen en weer verhalen kunnen delen. We zijn misschien naar totaal verschillende landen geweest, maar de basis blijft hetzelfde. Je hebt iets heel anders gezien dan heel veel mensen hier in Nederland. Ja, ik, ik kan me het voorstellen. Ga maar kijken, als je zelf met vakantie bent geweest. Ik had dat in Indonesië. In de eerste plaats, als je al de vliegtuigtrap afkomt, de geuren hè, van die kretek. Die, die, die, die oh ja, dat kreken. begint al hè? De warmte, ja. de vocht. En het lawaai. De, dat is al een shock. Ja. Daar heb je nog niks meegemaakt. Van ik zou je vertellen, Don, mijn eerste ervaring in Thailand en zo'n zomer in zuid zuidoost amerika Ik had toen afgesproken met een vriendin daar. Uh, maar die zou een dag later komen. Ik ben meteen in de taxi gestapt. Ik ben meteen naar een airco hotel gegaan en ik ben er een dag niet uitgekomen. Zo geschokt was ik. Ja, ja, ja. En heel voorzichtig. Je doen. voelt het bijna lichamelijk. Ja, dat kan je bijna niet voorstellen. Dus, ik kan me ja. voorstellen, als je daar in zo'n gemeenschap gaat leven en wonen, dat het nog veel dieper ingrijpt, veel heftiger ja. is. Ja, is het ook. Want je gaat meedoen met de familie. Als zij om zes uur ochtends wakker worden... om katoen te gaan plukken bijvoorbeeld... Ja. dan ga je mee. Ja. Of, uh, Nou ja, je, je steekt je hoofd al onder de pomp. Of, of de waterstraal, die als er al water is. Ja. Ja. Ik moest uit een emmertje douchen zes maanden lang. Omdat dat... Nou, dat soort dingen. Ja. Ik, kan, ik kan ook in een hotel blijven. Maar de organisatie heeft zoiets ja. van... je gaat daarheen, ja, leer, doe wat zij doen... En neem dat mee. Ik vind het even leuk om in te tunen op dat project van, uh, van India. Want je bent uh, net zes maanden in India geweest. Vertel eens wat je gedaan hebt en wat voor soort van project. Um, ik heb daar verder gesprek aan. Ik heb daar Engels les gegeven. Engels les um, Engels okay. les aan een basisschool. Uh, kinderen tussen zes en 14, 15 jaar. Mm -hmm. En daar zie je, toen ik daar kwam, ik had een leuk lesgeven. Ik dacht, oh, taal zal heel moeilijk zijn om met hun te communiceren. Maar ze waren heel goed in hun Engels. En nadat je les geeft, als je klaar bent, ze zijn heel erg benieuwd naar waar kom je vandaan, wat heb je gedaan. Ze willen heel veel van mij leren. Maar ik heb voornamelijk heel veel van hun geleerd doordat ze nemen mij mee naar hun huis. En in het dorpje waar ik les gaf was er bijvoorbeeld één plastic witte stoel. Ah. En normaal zitten ze allemaal op de Wacht, even, In het hele dorp? Ja. één e stoel? Ja, misschien twee of drie. Maar ik... we... <laughs> Ongelooflijk, ja. ja en, maar dan ben ik bij deze jongen op bezoek. Of dit kindje op bezoek. Dan nemen ze die witte stoel mee. En dan kan ik daar zitten, Zodat ik... Hoe um, zeggen Hoe zeg je dat? Ze wilden mij niet op de grond laten zitten. Dus ik dacht, nee, hij komt uit het westerse wereld, dus hij moet op een stoel zitten. Ja, ja. En die stoel bleef dus, elk huis dat ik ging bezoeken, ging mee. En op de moment zie ik van, weet jullie wat? Ik kan ook net zoals jullie op de grond zitten. Ik vind het niet erg. Want dan gaan we, maken ze eten voor me. En dan gaan ze op zoek naar bestek. Ik zei, jullie gebruiken geen bestek. Hm. Ik hoef ook geen bestek te gebruiken. Ik eet ook wel met mijn handen. Dat ja. is fijn. Yeah, yeah. Neem mee wat zij, uh, wat zij doen. Uh, ja, wat, wat, wat, wat verder, de, kijk, jij geeft Engels, maar er zijn ook gewoon docenten in, uh, in India. Ja. Vanwaar uh, moest jij als uh, Nederlandse jongen daar Engels gaan geven? Van waar was dat nodig? Het was niet nodig, dat is wat ze um, aangeboden hadden. Uh -huh. En het gaat echt om. Um, het gaat vanuit de rooms-katholieke kerk. Um, ze hebben allerlei verschillende projecten uh, bij pastoren, um, kerken en dergelijke. En deze school is dus opgericht door um, een rooms-katholieke Amerikaan. En je gaat daar om les te geven, maar les geven is niet de nadruk. Nadruk is echt het meeleven. Oké, okay, dus ja, het is uh, een soort vehikel waar je het aan ophangt, maar waar het vooral over gaat is dat je als jongere helemaal een idee krijgt van de cultuur en, en ja. de waardering en, en, en, ja. en dat soort dingen. Ja. Het, ja. Ja, dat is echt de nadruk en dat is echt wat we ook willen streven van. Je gaat er inderdaad vrijwilligerswerk doen, maar ga het ervaren hoe het is om in een ander land te zijn ja, dat, dat wou ik net zeggen, het mes snijdt dus aan twee kanten, en wij leren over andere cultuur maar aan de andere kant lever je een product af ja, ja. oftewel de gemeenschap daar heeft er ook profijt van ja uh, je zei iets, komt uit de Rooms-Katholieke Kerk, is dit ja. een, een uitvloeisel van missiewerk en dergelijke? Of ja. Of start, ja? ja, in 1988 is het um, dat is eigenlijk de basis ja, ja. dat is eigenlijk de basis en um, naarmate de jaren doorgingen, is ze. Het... ...organisatie ook een beetje veranderd. We hebben ook als naam veranderd, zodat we de doelgroep beter kunnen aanspreken. En, maar het gaat wel over missies. Jongeren die een missie hebben. En dan vragen we ook, wat is jullie missie? En als jullie daarheen gaan, wat willen jullie bereiken uit jullie reis? Wat willen jullie eruit halen? Wat wordt, er wordt er bijvoorbeeld ter plekke nog? Uh, ja, Hoe zeg je dat soort interviews gedaan tussen al die jongeren die ter plekke zijn? Of ben je dan wel echt zes maanden helemaal alleen? Um, je bent dus echt zes maanden met een maatje. Okay. En die persoon en... Um, de contactpersoon, dus waar je in woont, heeft ook weer contact hier in Nederland. Dus ik ben okay. eigenlijk met z'n vieren. Oh, mooi. En um, ja, samen sleep je elkaar doorheen, om het zo te doen. Iemand waar je dingen mee kan delen. Als je bijvoorbeeld heel veel heim mee hebt, heb je altijd iemand die hetzelfde voelt. Of jou kan begrijpen. Want jullie komen uit dezelfde cultuur. Jullie maken ongeveer hetzelfde mee. Even samenvattend. Je, je staat niet los. Je wordt begeleid door de organisatie. Van het moment dat je je aanmeldt. Ja. Tot en met een tijdje nadat je teruggekomen bent, begeleiding. Uh, als er ondertussen, als je daar ziet iets gebeurt, kun je contact opnemen met de organisatie. Altijd, altijd. Voor begeleiding. Ja, ik je vind het een je hebt begeleiding. De naam is, uh, ik zal even de site noemen, der. en dan het cijfer 2 go, dare2go.nl, uh, daar kun je alles op vinden. De naam zegt iets van een uitdaging, ja. dare dat is ook. De, het is een echt, het is je een wordt uitgedaagd. uitgedaagd. Je wordt uitgedaagd om um, die stap te nemen. Het is een hele grote stap in je leven. Um, iedereen gaat studeren. Iedereen doet. Iedereen gaat carrière maken. Maar een andere cultuur, die shock... ...is zo zwaar en die neem je altijd mee. En dat is een uitdaging. Ga die uitdaging aan. Um, pak het leven met twee handen vast. En uh, ga. Ja. En een laatste vraag. Zijn er kosten aan verbonden? Um, aan de organisatie zelf niet. Dus je betaalt wel je visum, je betaalt mm -hmm. je reis en al dat soort dingen. En waar je blijft moet je dan ook um, verblijfskosten betalen. En aan ons betaal je alleen de voorbereidingstraject. Dus weekenden kennen die we dan organiseren? Dat is een half jaartje India, maar waar kom je dan op? Hoe oh, dat kan ik, um, is echt afhankelijk van een project. Hmm. Als een project um, als verblijfskosten 300 euro heeft, dan betaal je dat per maand. Als je een verblijfskosten 100 euro betaal je dat per maand. En dan heb ik ook nog een op... ticket bij voor 700 euro en ja. nog wat. Nou, mijn ticket julie. was uh, 400. 400? Ja, ja. ja. Nou, dan heb je ja. 14 boek toegelaten. Ja. Ja. Met een beetje handigheid kun je dat wel uh, ja. uitputen. Ja. Oké, okay, nou heel erg bedankt, Robert. Uh, heel veel succes uh, met jouw Amstres? werk, uh, met de Dare to Go. Dank je ja. En je daagt jongeren uit. Daartgo.nl Ja, dus wilt u zich opgeven of wilt u meer informatie, kijk dan op www.daartgo.nl Dus daar 2 go. .nl om, uh, om verder informatie op, op uh, te geven. Nou, het volgende onderwerp uh, is de heer van Andel. Die uh, is van stand het e en die gaat vertellen over het nieuwe seizoen en over andere zaken. Maar ik, uh, wij uh, gaan en, eerst even luisteren. En ik, en ik begreep dat Pieter Joustra uh, even Pieter. lekker uh, een ja, blokje gaat, gaat taal taal presenteren. Niet. Dus ik ga even lekker een kopje koffie drinken. Ga jij maar een kopje koffie drinken? Je uh, rookt niet. Dus ik jammer. rook niet. Nee, ik hoef <laughs> niet. Dat kan we beter, je beter kunnen we wisselen. Kan jij beter uh, erbij. Niet, joh. Maar we gaan okay. even naar de muziek. We gaan even naar de muziek, The Beach Boys, God Only Knows. I may not always love you, but long as there are stars above you, You never need to doubt it I'll make you so sure zelf van met de vrouwen. En Pieter Jaanstra is aangevallen als gastresultaten. Goedemorgen, goedemorgen don. Ja, ik ben zo blij, want ik hoorde dat de echte Zonvoetse strompachter hier aanwezig is. En ik dacht, ja, die moet ik toch zelf even interviewen. En ik ben blij dat Jo erbij is. De familie van Andel. Uh, de eigenaar van Strandtent 19. Ja. Michel, waar staat Strandtent 19? Als je het station uit, uitkomt, rechtdoor en dan rechtsaf naar beneden toe. Dat is makkelijk. Althans als je tegen, tegen het boulevard aangelopen bent. En dan ga je rechts naar beneden toe en ja. daar stond het 19. Ja. Hoe lang staat stond het 19? En hoe lang zijn jullie als familie daarbij betrokken? Wij hebben het, euh, nou samen met mijn ouders, hebben we het in 86 overgenomen van Pieter Terol. Dat is 26 jaar geleden? Ja. Klopt. Toen was jij een jong jongetje. Ja, 26. Oh, dan ben je toch niet zo jong weer. Maar vader en moeder zei zo, uh, jij gaat mee naar het strand? Nee, nee, daar hadden een, een, een, een, een snackbar, cafetaria snackbar in Amsterdam in de Jan-Eversenstraat. Als oh, standvoertig. Ja, ja, mijn, mijn, mijn vader opa is daar begonnen in, in 43. En dat, uh, ja, op een gegeven moment vonden we dat niet leuk meer. En, ja. en, uh, en zodoende zijn we zijn we op het strand terecht gekomen. En wat zei je vader? Uh, zo, Michel, jij gaat mee naar het strand? Nee, nee, nee dat kwam eigenlijk van mij af. Want ik had al uh, de nodige jaren strandervaring achter de rug. Bij wie? Bij, uh, ik heb gewerkt bij uh, Tante Rietje Driehuizen van, ja. van 21. En bij, bij Jules Fransen. Ik heb ook nog een paar maanden bij Jan de Mes ooit eens meegelopen. Totdat ja. tot ik in dienst moest. Want toen was het afgelopen op het strand. Ja. ja. Maar je bent een strandmens. Je kan niet zonder. Nee, eigenlijk niet. Nee, nee want ik was een jaar of 13, 14 ik begon op strand wat trek je nou zo aan die zee het strand of het hele gebeuren ja meer het hele gebeuren lekker uh, lekker klooien en uh, met mooi weer uh, verkoop je wat je verhuurt wat weet, uh... Ja. Hoe ziet jouw dag eruit op het strand? Nou even wakker worden, koffie... Je slaapt in de tent? Ja, slapen op het strand zomer. Ja. Voor, voor het gemak. Ja. Want dan valt het huishouden weg, hè. Dat, dat scheelt een hoop werk. En uh, ja, wakker worden, koffie drinken, een kopje koffie voor jou maken, die, die hecht aan. Hè. En uh, nou, dan is het douchen. En, ja, ja. Hoe laat is dat, s morgens vroeg? Ja, dat varieert. Want het kan zijn om 8 uh, om uur, om 9 uur of om, uh, of om half 7. Dat, uh, dat ligt een beetje aan het weer. En dan, stoelen uitzetten. Stoelen en bedden. Ja, maar ik geloof dat wij de enige nog zijn die, die nog wat klapstoelen bestaan. Op ik strand. mis die rieten stoelen zo. Heb ik, heb ik er? Er staan er stukken vier op strand. Eh, ja, bij de tent hoor. Ja. En ik denk dat ik er nog een, een, een kleine 15 in de loods heb staan. En die vind ik eigenlijk zonde om ze naar het strand te halen. Want ze worden zo slecht anders. Hè? Maar ja, in, in, de, in de loods ziet niemand ze. Maar we nee. hebben ze nog wel. Waarom zijn die ooit van het strand verwijderd? Want je ziet ze nergens meer Zijn ze te zwaar, zijn ze kapot, ja, te duur ik, ik denk dat het ook een dure grap is om ze nu te laten maken. Dat, uh, ik heb wel eens van een collega gehoord die er nog uit is één op laten maken. En dat was toen rond de 2000 gulden. Nou, maar dat, dat, is, dat is ook alweer 25 jaar geleden. Maar je bent nog niet overgegaan op het lounge gebeuren uh, luie banken en uh, stoelen. Ja, daar doen we ook een klein beetje aan mee hoor. Maar, uh, maar lichtstoelen stoelen dan een paar nog hè. Het, uh, ja mensen willen toch op een bed ja pieter rol had er een mooie voor vroeger die zei altijd van uh, moeten ze nou op een bed liggen ze komen net uit bed ze gaan maar bij mijn buurman die heeft er genoeg ja en het vond ik wel een uh, dat was ergens toch wel een wijsheid uh. Maar dan ga je jullie acht maanden even buffelen, van s morgens vroeg tot s avonds laat, want je bent niet om zeven uur klaar. Je, je, soms moet je doorwerken tot elf, twaalf uur s'avonds. Twaalf uur. Ja, even naar jou. Twaalf uur, één uur, wil het ook nog wel eens zijn en dan zeg ik van, nu is laat maar liggen en dan gaan we morgen weer verder. Ja, dat zijn dus de extremiteiten, maar zeg maar gemiddeld is het negen uh, uur, sluit de keuken, voor het laatste daaruit is tien uur. En ben je zo rond elf ben je standaard klaar en dan heb je een gewone dag gehad. Vanaf s morgens uh, half negen. Ja, eigenlijk wel. Soms voor heel weinig en soms voor een goede dag. Maar die uren zitten er gewoon aan. En dan is het eind van het jaar, oktober, en dan moet het weer afgebroken worden. Ja, lekker. Lekker? <laughs> nou, weet je wat het is? Wij werken naar een einde toe. Hè? En dan denk je van, ja, nou, nog, nog vier weken en dan uh, gaat de deur dicht. Dan hebben we wat tijd voor onszelf. Uh... Ja, zo ga je dan vier maanden met vakantie? Nou, dat, dat ook weer niet. Dat, uh... Het onderhoud. Het, uh, we gaan wel op vakantie natuurlijk. Uh, ja, je, je hebt toch je onderhoud. Uh, achterstallig werk wat thuis is blijven liggen. Hè, uh, het onkruid wat anderhalve meter hoog staat om het huis. En, uh, ja, noem het allemaal maar op. Schilderen. En dan, zeg maar in, in november gaan we de loods in. En dan, uh, dan gaan we het winterprogramma doen. We hebben dingen schilderen, repareren en dergelijke. Ja, precies. Dat kost hier een hoop geld. Ook. Maar het is ook geen nawerk hoor. Uh, we zitten met wat collega's... Uh, bij elkaar in Noord in een, in een straatje met loodsen in dat dat is nog gezellig ook en dan koffie drinken, schilderen weer koffie drinken, af en toe drinken we vijf keer per dag koffie ja. Maar dan is het uh, februari en dan begint het weer te tintelen. Ja. januari begint het al te tintelen. En dan maar nee, wat moet er en... allemaal gebeuren voordat je zo'n tent opbouwt? Er moet grond geschoven worden, ja. begrepen. Ja, er komt, er komt paap met de shovel. Uh, maar dat ben je er niet, want er zit ook het nodige handwerk bij nog. Hè. Uh, ja, je, bent nooit, je bent nooit uitgeschreven. Het ja, uh, gaat het hele jaar door. Een storm. Ja, ook, ook. Maar Dit jaar hadden we geloof ik een halve meter het ijs in de grond zitten hè, met een extreme kou, oh, kou ja. we hebben voor het eerst een opbouwen met min 15, min 16 graden dat is niet leuk we hebben, Nou, we waren eigenlijk heel blij want er was geen wind had er een beetje wind gestaan dan hadden we gewoon niet kunnen bouwen want je kan geen schroefje meer vasthouden, dus we hebben een gehad maar het is een aparte ervaring als het zo koud is maar zo'n het opbouwen jongens, ik, als ik zo kijk naar zo'n paviljoen dat bestaat uit honderden schotten balken, kozijnen Noem het maar op Alles is genummers. Oh Dus je bent onzichtbaar Nummer 12 komt naast nummer 11 of zo. Nou, dus is... Ja en het zit ook in het hoofd opgeslagen Je weet gewoon als je een plankje vast hebt Dat is dat plankje heel nee, stom maar Jullie het is... doen het al 26 jaar Ja het is gewoon een bouwpakket ja. En hoeveel weken bouwt het op? Ja. Nou we zijn nu 1 februari begonnen En uh, wat is het? Ja we zitten nu in de eerste week maart Dus zeg maar dat we in de vijfde week zijn Nou Ik denk nog een week of drie als zit, als het weer een beetje meewerkt. Maar in feite, morgen kan iedereen komen voor chocolademelk met nee, rum nee, en wij zijn sneller hoor. Kijk, het is uh, zodra we gaslicht en water hebben. En wij hebben binnen samen met mijn schoonmoeder alles geschropt en geboend weer. Dan gaan we open. En dan bouwen de mannen verder door. Maar wij vinden het gewoon heel, heel vervelend als iemand aan de deur staat. En je kan niet eens een kopje koffie geven. Dus uh, wij draaien al uh, nu een week. En, en ondertussen wordt het doorgebouwd. En die eerste weken? De eerste week goed was? Ja. ja, gewoon het is beperkt. Het is gewoon eigenlijk terug naar af. Kom... Het weer was ook niet goed. Het weer was, nee, maar we hadden nog wel wat loop van de vakantieperiode. Maar het is meer het idee dat uh, je bent er toch. En wat is makkelijker dan even iemand wat uh, neer, een uh, kopje koffie geven. Ja, het is zo'n vriendelijk gebaar. Ja. Nou. Wat gebeurt er nog meer op het strand? Uh, ik hoorde dus straks iets over zeehondjes. Ik zag er vorige week nog één. Die lag bij mijn buurman voor de deur. Zo. Zondag. Ja, een, een, een kleintje. Ja. En wat doe je dan? Want er stond een auto van, van Rijnland of van de douane. Wat was het? Ja, douane. Ik denk, wat doet die auto daar? Dus wij even kijken. Dus, s avond, het werd al donker eigenlijk. En, uh, het lag een zeehondje. Dat is, dat het is, schijnt maar. dat er steeds meer zijn. Want een paar maanden geleden was ik garnalen aan het vissen. Ja, en kwamen de zeehondjes op nog geen 20 meter de boven water. schierig ja. tot en net. Ja, dat, dat zijn er een hoop. We waren er uh, twee jaar terug een groep van 13. Recht voor de deur. Dat had ik nog nooit gezien, hè? Ja, een paar jaar geleden was het nog een enkeling, ja. waar je zo'n kopje zag. Maar nu zijn het er meer, hè? Want ja. uh, je naamgenoot Michel Maas heeft een paar weken geleden een uitgeput jong opgepikt. In zijn pick En die is uiteindelijk in Pieter terechtgekomen. terechtgekomen. Ja, okay. ja, daar ja zijn, we, zijn de Wij melden het ook altijd, hè. Ja. Zodra we dus ook een aparte meldlijn voor, of we bellen de politie. En er wordt gelukkig wel op gereageerd. Want het is natuurlijk vreselijk als je ze moet laten liggen. Ja. Want ze zien er heel lief uit, maar ze zijn niet lief. Ja. Grote nee, geel. Ja, ja, die wordt ook gebeten. Je moet echt een doek over hun kop gooien. Zie je nu ook een trend van de afgelopen pak een beetje 26 jaar. In de bezoekers naar het strand toe. Ik, ik kan me voorstellen, vroeger huurde je een lichtstoel voor een maand. En dat maakt niet uit hoe laat je op het strand kwam. Je lichtstoel, die had je. En uh, wat er aan eten was, was een kroket en, en verder drank en, en, en ijs. Maar je ziet een duidelijke verschuiving, denk ik, nu naar restaurantfuncties. Ja, het is, het is een, mengen, een mengelmoes geworden. Het is natuurlijk veel, uit, het is veel uitgebreider geworden. Hè. Vroeger had je een kopje koffie, een kopje thee. Tegenwoordig moet je cappuccino en latte. Hè. Dat is helemaal juf van het. Uh, de kaart wordt steeds groter. Men wil ook steeds meer. Maar toch ook uh, moet het wel betaalbaar blijven. Dus het moet een hele goede kwaliteit zijn. En het moet betaalbaar blijven. Dus, nou, ja. Mensen vergelijken ook prijzen, denk je? Ja, absoluut. absoluut. En, en uh, iedere keer als wij ergens anders komen, en namen, dan heb ik het over evenementen, dingen en zo. Dan denk ik van, eigenlijk zijn we veel te goedkoop. Want als je ziet de locatie en wat er gepresenteerd wordt, ja, ik vind dat het wel een product is om trots op te zijn wat we neerzetten. Nou, het kost een hoop geld als je naar het strand gaat, met je hele familie. Ja, eigenlijk valt het wel mee. Oh. Vind ik. Ik vind, ga, ga eens naar Amsterdam. Ja, dan nee hoor, ik durf rustig te zeggen, eigenlijk valt het wel mee. Het is wel geld, en het is ook, ook best wel, als je het ziet, een groot bedrag. Maar als je dat vergelijkt met wel andere locatie dan ook voor een hele dag Nee, daar kom je nergens voor weg, denk ik. Mensen komen niet met een koelbox aangelopen ook, met alle spullen. Ook, die heb je natuurlijk altijd. En het is ook helemaal niet erg als je met je gezinnetje komt en je neemt je boter al mee. Dus ik ga er vanuit dat men toch een kopje koffie en een ijsje komt halen. En wij proberen de formule te hebben dat als je het naar je zin hebt dat het ook zodanig neergezet wordt dat je kan blijven zitten en maar, wat lekkers kan nemen. Wat ik me altijd heb afgevraagd, als ik nu met mijn familie naar het strand toe ga en bij jullie strand het 19 gaan zitten, ben ik dan verplicht om een stoel te nemen, of kan ik gewoon op een strand zitten? Je nee, bent welkom. Gewoon op een handdoek mag je ook zitten. Helemaal geen probleem. Je hoeft niet verplicht een stoel nee, te nemen. Nee, te nee, nee dat, dat absoluut kan niet. Ja, nee, kan ik niemand verplichten? Nee, nee. En, en dat hoeft ook niet. Want het is wel prettig hoor, als je ja. het doet, maar ja. <laughs> niks verplicht. Nee. nee, dat heb ik me altijd afgevraagd, want daarvoor dacht ik, dan heb je die stukken vrij strand in de zuid en in de noord. Maar je nee, kan het is dan? wel dat als ze dus al grote tenten en zo erbij willen opzetten, dan vragen we wel vriendelijk of ze dat gewoon niet op ons stuk trein doen. Want ja, dat, dat gaat nergens meer over. Maar als mensen gewoon op een handdoekje gaan liggen, ze zijn altijd welkom. Oké, okay. um, de verschuiving van uh, het kopje thee, kopje koffie. Uh, ik kan me nog herinneren in de gemeenteraad dat we hele discussie hadden over één en twee componenten maaltijden. Oftewel een kroket met patat en dat dat dus later dus hele diner zijn geworden. Ja, dus bij jullie ook. Jij staat in de keuken Michel? Nee, niet meer. Af en toe, als het druk is, oh. ga ik erbij. Wie staat er nu in de keuken? Ja, ik heb al jaren een kok uit Beverwijk uh, ja. en die man doet het prima. En, en, en we hebben nog een jongen uit Zandvoort ook, hè? Nu, uh, ook, wij, uh, ook al ja. Top 10 En jij loopt rond om te kijken hoe alles goed gaat Nee, dat gaat goed, dat weet ik nee, Maar als druk is ga ik erbij en, ja, De ene keer samen met z'n drieën En als drukker is met z'n vieren En een hele enkele keer met z'n vijf in de keuken Maar ja. complete maaltijden Ja, vis en vlees ja. En wat vegetarisch dat, uh, ja, je, moet, je moet een beetje meegaan hè, met de tijd. Dat, dat... En je ouders staan er toch ook nog steeds. Ja, ja wij hebben de oudste stoelman van het Strand. En daar zijn we ook heel erg trots op, uh... oh, hij, wordt, hij wordt 79, Hans van Handel. En hij is er ook nog elke dag. Ja. Iedere dag, de stoelman ja. En je moet kijken: uitzetten doet hij niet meer, hij knipt alleen nog. Hè, dus, uh... En je moeder. Dat is de dame met de groene vingers. Die maakt het gewoon waanzinnig mooi met planten en alles in de versiering entourage. En uh, ja, gelukkig uh, heb ik de steun uh, om alles goed te kunnen onderhouden, want zonder haar kan ik het niet. Nee. Nee. Dus uh, wij zijn heel erg blij eigenlijk met de situatie. Dat is nog steeds de vraag die ik aan jou heb. Waarom ben je in Gosta met een strandpachter getrouwd? Ja, ik denk dat we dezelfde voorliefde hebben. En uh, ik ken hem natuurlijk ook van het strand. Dat was, uh... Jij was actief altijd bij de rennersbrigade. Ja. En bij de zelfvereniging. En uh, je was een zeemeis ja. uh, en jij was medeorganisator van Rondje Vijverhut dat klopt, dat is helemaal nou, waar ja. waarom val je op die man? Ja, nou ja, nou we hebben dezelfde voorliefde, het water en de zee en uh, ja, je moet denk ik allebei een beetje gek zijn om dit vol te houden dus ik denk dat die combinatie na 36 jaar zijn we bij elkaar zo lang? Ja, vreselijk. Ja. 34. Oh, 34. 34. Maar ja, valt nog mee. 34. Maar ja, zolang het niet opvalt, gaat het goed. Heerlijk, hè? Nou, domdits zijn nou de echte zonvustenstrandpakt dus. Ja, ja. Hij... opbrei opbouwen, afbreken en buffelen in de zomer. Ja. Jullie zijn nooit gegaan voor een vast paviljoen? Nee, expres niet. Nee, wat is dat expres? Nou, als ik het zwitter zo'n loeien in de schoorsteen, dan denk ik, lekker, dan denk ik lekker le er staat niks. Ja, maar je had ook een kopje kunnen schenken op dat moment ja. nog... Maar, ja, maar weet je, je kan maar één boterham tegelijk eten. Dat is waar. Uh, ja. En we hebben ook nog een gezin. En een stukje gewoon leven is ook wel heel erg prettig. Ja. Het is voor ons een hele bewuste keus geweest. Ja, dat kan ik me best ja. voorstellen. Want de zomer kom je nauwelijks aan een sociaal Wij... en gezinsleven toe. Ja. Nee, nee. Ik heb, we hebben vanavond hebben we dan een, uh, een verjaardag van een vriend van me. Nou, die is 3 maart nu. Ik hoop ik dat ik er naartoe kan. Ja. Want als ik een vollopen krijg vanavond, dan, uh, ja, dan, dan houdt dat doen. op. Okay. Ja. Oh ja, dat weet je nooit van tevoren. Er kan ineens een in groep mensen binnenkomen. Niet? Ja, maar in principe, wij gaan eigenlijk pas eind van de maand. willen we, willen we s'avonds samen. Dat betekent inderdaad dat in acht maanden tijd je nooit je familie of vrienden of wie dan ook kan bezoeken. want je bent bezig. Ja, dus het verjaardagen. wij verheugen ons ook nooit ergens op. Want dan valt het ook niet tegen. Het enige waar we naartoe gaan zijn begrafenissen. En voor de rest verjaardagen, dat soort grappen, bruiloften, ja, dat, dat laten we schieten. Als het, als het niet kan, dan gaan we daar. Niet heen. Ja. Nog even over personeel. Jullie zijn flexibel wat dat betreft. Je hebt oproepkrachten, want dit bedrijf is natuurlijk heel, moet heel flexibel zijn we hebben drie, qua leer in ja. bezoek. We hebben drie mannen in vaste dienst. En uh, het zijn alle drie uh, zeg maar uh, gouden gauwe mensen. Die zouden, we zijn heel blij dat we die hebben en voor de rest werken we met uh, oproepkrachten. Oké, okay, ja, daar was ik altijd ja. nieuwsgierig. Nou, hoe doe je ja. dat? En probeer je kosten zo laag mogelijk te houden. Nou natuurlijk. ja, daarom werken we zelf zo hard. Want men denkt altijd dat het schip met gouden eieren is, maar... Ik heb nog nooit een strandpachter meegemaakt die miljonair is geworden. Dat, nee, eh... ik denk ook niet dat het ooit zal lukken. Je moet een beetje gek zijn. Ik ja. kan het me herinneren van vroeger, Pieter, zomers je strandtent en zwint bij de hoogovens werken. Ja, of in de zuikerbieten. Of in de ja. zuikerbieten, Een ja, ja. Halfweg. Ja. ja, klopt, ja. ja. Eh, wat ik me afvraag, als je nou de hele dag met elkaar bezig bent, jaar in, jaar uit, doe je nooit ruzie met elkaar? Oh, regelmatig. <laughs> nee, we zijn het eigenlijk in al die jaren nooit met elkaar eens. Dus dat is uh, heel gezond, denk ik. Alleen als het, uh, als het op beslissingen aankomt, zijn we het wel altijd met elkaar eens. Oh. Dus dat is uh, toch wel heel prettig. Eerst even een beetje en kijken. hier is de baas, die twee? Nee, dat gaat gelijk op. Oh. Ja, we gaan straks over de vrouwendag. De Net als bij iedereen thuis. Ja. Nee, Moer heeft de broek aan. Nee, nee, dat nee, nee, is onzin. Dat uh, uh, wordt denk, gewoon bekeken. Laatste vraag die ik heb. Uh, uh, al een aantal jaren worden we in het voor. Er altijd overspoeld door uh, bepaalde groepen jongelui uit Amsterdam. Hebben jullie daar ook last van gehad? En hoe los jullie dat op? Die zijn er wel. Uh, zijn ook vervelend. En jou lost dat altijd op? Er zijn, nou, er zijn twee, twee, twee groepen eigenlijk. De mensen waar je geen last van hebt, maar die al gouden stempel krijgen, dat is heel jammer. En degenen die wel gewoon provocerend gedrag vertonen, die worden daar gewoon op aangesproken. En bij ons is gewoon de regel: iedereen is wel kom, iedereen is gelijk, maar iedereen moet zich ook hetzelfde gedragen. Dus als mensen een stoel willen gebruiken, dan moeten ze daarvoor betalen. En uh, daar maken we geen onderscheid in. En zolang je consequent bent en uh, het gewoon, ja, ik denk nog steeds uh, toch eerst netjes probeert te uh, regelen, dan kom je een heel eind. En als het echt niet lukt, nou ja, dan uh, lossen we het op een andere manier op. Maar we laten gewoon duidelijk merken, wij maken uit wat er gebeurt en niet een ander. Goeie afsluiting, Don. En mag ik nog even zeggen, de, de politie, als Zit ze belt, ze komen meteen. Ah, Oké, okay. geweldig. Binnen vijf minuten. Oh, ja. Lieve Jo, lieve bedankt dat jullie wilden komen. We wensen jullie erg veel succes de komen. zomer, strand 19. Dank u wel. De koffie staat klaar. Dank Goed, hiermee met deze wijze woorden sluiten we het eerste uur van Goeiemorgen Zandvoort af. We gaan straks verder met het programma, maar eerst gaan we naar het nieuws en zendtijd voor onze sponsoren. We sluiten af met... Uh, You've got your troubles, I've got mine.